Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn afgelopen nacht 994 mensen opgepakt, meldt het ministerie van Middellandse Zaken. Desondanks zei de minister zelf afgelopen nacht, tijdens een bezoek aan de politie, dat de rellen minder intens waren dan de voorgaande drie nachten. Er werd opnieuw veel geplunderd, vooral in Marseille, maar vooral ook in Lyon en Grenoble. En in sommige voorsteden van Parijs kwam het opnieuw tot ernstige ongeregeldheden. 1350 auto's gingen in vlammen op en zeker 79 agenten raakten. Gewond. De onrust ontstond na de dood door een politiekogel van een 17-jarige Algerijnse jongen. Verspreid door het land wordt vandaag gedacht... dat Nederland de slavernij 160 jaar geleden formeel afschafte. Tien jaar later, in 1873, gebeurde dat ook in de praktijk. In het Oosterpark in Amsterdam houdt de koning vanmiddag een toespraak. Niet duidelijk is of hij de woorden van premier Rutte gaat herhalen... die in december namens de Nederlandse staat excuses aanbood... voor het slavernijverleden. Het is wel waar de nazaten van tot slaafgemaakten, zowel binnen het koninkrijk als in voormalige koloniën vurig op hopen. De kans is klein dat Rusland met opzet een ongeluk laat gebeuren bij de kerncentrale van Saporizhia. Dat melden militaire analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War. Volgens de analisten blijft het vooral bij dreigen. Zo zou Rusland Oekraïne willen afremmen bij tegenaanvallen en de westerse steun voor Oekraïne willen beperken. In Mexico zijn 16 politiemensen vrijgelaten die drie dagen geleden werden ontvoerd. Ze werden op een snelweg overvallen door gewapende mannen. De gijzelnemers eisten het ontslag van hoge politiefunctionarissen. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar de agenten verschenen op eigen houtje in een pick-up truck bij het gebouw van de politie. Het weer nu nog bewolkt en regenachtig... maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger... door een graad of 20. Morgen zonnig met lokaal kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in Noord-Holland. en Die staat op de N99, ten richting Den Helder. Voor Den Helder staat twee kilometer file... en de vertraging is een kleine tien minuten. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie...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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, Z Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Een hele, hele, hele, hele goede morgen! Wat voor heeft het voor de wetjes? Dit is zie him. Goedemorgen luisteraars, uh, ik heet jullie allemaal welkom bij deze uitzending van Goedemorgen Zandvoort en die wordt uitgezonden vanuit Rabbal uh, naast de blauwe trim of in de blauwe trim eigenlijk. En we hebben een heel erg gevarieerd programma. We gaan uh, het hebben over het nieuwe parkeerbeleid dat vandaag ingaat. Zometeen wordt de champagne of de pitspils ontkurkt naar alle waarschijnlijkheid. Uh, dan gaan we praten, dat, dat gaan we bespreken trouwens met verantwoordelijk wethouder Martijn Hendricks Dan gaan we praten met Robert Mekel en, en de volksmond Robert Makreel. En het gaat ook niet over het uh, Makreelrookkampioenschap, uh, maar het gaat over liedjes die hij maakte over Zandvoort. Daarna gaan we praten met Ronnie Brouwer van Lauwel en Hardy over de afsluiting van de haltestraat. Want u heeft de hekken vastgezien u kunt de straat niet meer in met de auto eh, in de middag en de avond. In het tweede deel praten we met uh, Linda Auwendijk van de Blauwe Tram over het programma van Pluspunt. We gaan het wederom hebben over vleermuizen. Uh, dit keer met Robert K.C. die daar een specialist op is. En ik ga met Jelmer in gesprek over de voorbereidingen op de Pride. Uh, dat is ons eigen onderwerp, hè Ja, klopt. Ja, Jelmar ja. doet vandaag de techniek en is ook tevens co-presentator. Ik heb ook een microfoon, ja. Dat is uh, heel gevaarlijk. Maar, uh. Uh, en hij, ja. Ja. ja. En ik kan hem niet uitzetten, want hij doet de techniek. Dus, uh. <laughs> um, Jammer, want het is het eerste nummer wat we geluisterd hebben. Uh, ja, we hoorden natuurlijk oh. eerst de bekende jingle gewoon van Zandvoort. En daarna was uh, Vampire Weekend met nummer e punk, Gewoon lekker wakker worden. Lekker wakker worden. Nou, de wethouder is ook lekker wakker. Uh, Martijn, vertel. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Uh, voor jou is dit echt een heugelijke dag. Ben je vanochtend opgestaan en denk van nou, ik ga een rondje door het dorp lopen en overal complimenten in ontvangst nemen over het nieuwe beleid? <lacht> nou, helaas is het met parkeerbeleid niet zo dat uh, het hele dorp juichend uh, uh, wakker wordt en denkt van nou, nou, nu zijn al onze problemen opgelost. Dat gaat ook niet. Uh, er zijn 10.000 parkeerplaatsen en uh, veel meer vraag uh, daarnaar. Er zijn gewoon niet, niet genoeg plaatsen om elke zandvoorter, elke ondernemer, elke toerist uh, recht voor de deur te laten parkeren. Dat, dus het is een illusie dat we iedereen uh, 100% tevreden kunnen krijgen. Uh, wat we proberen is dat stap voor stap steeds, uh, ja, mensen, steeds meer mensen steeds tevredener, uh, te krijgen. Ja. En dit is nu een grote stap uh, ten opzichte van de versie van vorig jaar. Grote evaluatie geweest, uh, ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, maar ik verwacht niet dat... Uh, Vandaag uh, vanavond spontaan vuurwerk wordt ontstoken en er feest in de straat uh, ontstaat. Dat is niet mijn verwachting. Nee, Nou ja, het is wel feestig, want de braderie staat er al. Zeker, uh, ja, ja. Dus dat scheelt iets. Uh... Het is een zandvoort altijd feestig. Maar, uh... Dat is dan ook weer zo. Maar uh, wat zijn de grote uh, wijzigingen ten voordelen van uh, uh, de zandvoorten op dit moment? Nou, We hebben Vermacht natuurlijk uh, afgelopen zomer... Uh, in juli is dat het vorige parkeerbeleid ingegaan. Dat hebben we na de zomer vrij grondig geëvalueerd. Ja. Ruim 2000 mensen hebben hun reactie gegeven op een vragenformulier. Er Zijn inlobijeenkomsten geweest met een aantal uh, ja, belangrijke stakeholders hebben we nog aparte gesprekken gevoerd, ondernemersvereniging, logieverstrekkers, aantal groepen bewoners. En er kwamen eigenlijk een aantal ja, grote knelpunten uit bij het vorige parkeerbeleid. En als ik die even, het zijn natuurlijk heel veel, maar als ik ze even kort samenvat, was dat, dat inwoners gewoon bewegingsvrijheid misten. Dus je kon niet meer in heel Zandvoort parkeren... maar het was opgesloten in vier ingewikkelde zones. Dus gewoon, het was voor inwoners wat lastig ja. om binnen Zandvoort te bewegen. En het was voor toeristen misschien iets te makkelijk om in de woonwijken ja. te staan. Dus toeristen hebben heel veel overlast ervaren van toeristen in de wijk. Dat, als ik dan de, de twee grote groepen problemen die we hebben aangepakt zijn eigenlijk die twee. Dus we hebben geprobeerd voor de inwoners de bewegingsvrijheid wat te vergroten. Twee grote zones in plaats van vier... Uh, met elke bewonersvergunning kun je in heel Stantwoord parkeren. Alleen in het centrum wat minder lang als je daar zelf niet uh, woont. Maar, maar wel gewoon nog steeds vier uur. We hebben het voor bezoekers wat goedkoper gemaakt. Dus als jij bezoek ontvangt is het niet meer 30 cent per uur, maar 12 cent per uur. Dus zo steeds iets gedaan om het voor inwoners wat makkelijker te maken om binnen Stantwoord te kunnen bewegen. En voor... Uh, we hebben de tarieven in de woonwijken aanzienlijk, moeilijker, of aanzienlijk hoger gemaakt voor ja. mensen die niet in die woonwijken wonen. Eerste twee uur gewoon een redelijk normaal tarief van 4 euro per uur. Daarna ga je naar 7 euro per uur, zodat een dag parkeren in de woonwijk is echt heel duur. En dan wordt het verschil met de, de grote parkeerplaatsen aan de randen van Zandvoort uh, wordt goedkoper, uh, wordt, wordt groter. Waardoor hopelijk de uh, woonwijken wat ontlast worden. Ja, en die 7 uh, euro, denk je dat dat heel veel toeristen gaat afschrikken? Of is dat nou eens bewust... Nou, de bedoeling van die 7 ja. euro uh, na twee uur parkeren in de woonwijk is dat het toeristen afschrikt. Uh, dat ja. je daar niet in de woonwijk gaat parkeren, maar dat je je auto bij parkeert rijden is of langs de boulevard, of in de ldc gage neerzet. Ja, en dan denk ik nu meteen weer dat ik, hoor ik weer een stem van iemand die een bed-and-breakfast heeft. En zegt van ja, ja, ja, ik wil wel die toeristen voor de deur laten parkeren. Ja, en, en dat is precies wat ik net bedoelde ja. met we krijgen het nooit ja. iedereen uh, naar de zin. Uh, want. Uh, ik als bewoner wil voor de deur parkeren. De logieverstrekker wil ook dat, dat zijn of haar gast voor de deur kan parkeren. En de ondernemer die daarnaast zijn zaak heeft, wil dat zijn personeel eigenlijk ook daar kan parkeren. Nou, dat, dat met allemaal het ene plekje, dat ja. past niet. Dus je moet daar keuzes in maken. Uh, en dat, dat is eigenlijk wat we nu uh, gedaan hebben. En je verwacht dat dit wel de. Nou ja, uiteraard ga je er zelf vanuit dat dit de beste keuzes geweest ja. zijn. Ja, ja en maar, er is dus heel veel rekening gehouden met alle mensen die erbij betrokken zijn. Ja. ja, we hebben echt wel gewoon de, de knelpunten geïnventariseerd en die gebeurd uh, op te lossen. En uh, meteen om wat verwachtingen uh, te dempen misschien. Oh. Kijk, we hebben in Zandvoort... Uh, circa tien hele drukke zomerse dagen per jaar. Dat is bijzonder spreken 30 graden. Er is een, een, een lang weekenddag in, in Duitsland. Het, het circuit heeft een, een evenement. Ja, dan loopt het hier helemaal vol. Dan is space uit vol, dan is de boulevard vol, dan is de ldc vol. En dan gaan mensen ook in de woonwijk parkeren. Ja. Dat, dat is denk ik... Ongeacht welk beleid je hebt, is dat zo. Dat was ook toen die wijken bewoners parkeren waren. Toen waren het alleen foutparkeerders, maar... Als de keuze is heel duur of heel veel risico ergens parkeren of omkeren, dan blijven de mensen toch naar zo'n antwoord komen. Daaromheen heb je een 30, 40 dagen die redelijk druk zijn, maar niet uh, helemaal vol lopen. En daar zag je afgelopen zomer gebeuren dat bijvoorbeeld een wijk als de Parkbuurt eerder vol liep dan uit. Dat komt ja. dus simpelweg omdat het prijsverschil te klein is. Mijn verwachting is dat in die 30, 40 dagen dat we uit beter kunnen gaan gebruiken, dat we de boulevardparkeerplaatsen beter kunnen gaan gebruiken. Oké, okay. en gaan jullie dan ook wat uh, uh, strenger uh, handhaven dat mensen op de goede plek staan? Want er wordt natuurlijk, ja, er rijdt een autootje rond. Er rijdt, maar dat... uh, er rijdt gewoon een scanauto rond. Ja, nou, maar uh, dat voelen uh, mensen niet meteen, dat krijgen ze pas later. Dat voelen mensen niet meteen, ook eigenlijk <coughs> vrij snel uh, uh, de bekeuring in huis. Um. En sowieso moet ik u wel zeggen over streng handhaven. De eerste paar dagen, uh, de eerste paar weken... doen we ook naar de Zandvoortse bewoners toe uh, wat koelant met de handhaven. Ja. Ja. Mensen kunnen een vergunningen va pas vanaf vandaag aanvragen. Sommige vergunningen pas vanaf vandaag of de loop van vorige week aanvragen. Nou, het zou maar net kunnen dat dat mis is gegaan. Nou, dat is niet de schuld van die inwoner. Dus de eerste paar, paar dagen, weken zijn we naar Zandvoortse inwoners redelijk koelant. Uh, oh, dat, dat scheelt. En uh, als ik nu bezoek krijg, dan kan ik dus uh, voor weinig geld mijn bezoek laten parkeren. Ja. Al won ik in het centrum. Ja. Um, maar dan heb ik natuurlijk weer een app nodig. Ja. Of iets anders. Ik ja. weet niet hoe dat loopt. Ja, op dit moment is de ja. site Parkstart. Ze zijn ja. uh, heel erg bezig om die gebruiksvriendelijker te maken en een soort hybride app uh, daarvan te maken. Uh, die werd druk getest tot en met vorige week aan toe. En de verwachting is dat dat ergens de komende paar dagen, weken uh, uitgerold kan gaan worden. Maar de app is dus niet tegelijkertijd beschikbaar met het nieuwe beleid? Nee. Dat is niet gelukt. Helaas, nee. En de website wel? Je kan wel via ja, de website. De, de site die blijft gewoon zoals die is en die wordt aanzienlijk gebruiksvriendelijker. Oké. Okay. Nou, en dan breng ik meteen op een ander punt. Uh, die organisatie die het parkeerbeleid hier uitvoert, uh, dat is een organisatie waar jij een bestuur zit, hebben we begrepen. Ja, het is de Coöperatie Parkeerservice. Ja. En uh, de, de Coöperatie Parkeerservice is eigenlijk een, ja, een organisatie die eigendom is van 15 uh, gemeentes, waaronder uh, Zandvoort. Wij zijn lid van een coöperatie. En als uh, lid van die coöperatie ben ik namens de voor daar uh, bestuurder. Ja, dus de gemeente is eigenlijk een mede-eigenaar van het is bedrijf. Eigenaar van dus jij bedrijf. zit daar ja. om... Als, toezicht, als, toezicht, als eigenaar van het bedrijf. Ja, je zit daar als toezicht te houden van, namens de gemeente van... Oké, ja. er loopt alles hier bij het bedrijf zoals het moet. Ja, en ook gewoon omdat be dat bedrijf moet ook bestuurd worden. Dat is een, ja. een bedrijf van gemeentes. Dus uh, de wethouders van die 15 gemeentes uh, die vormen zijn het algemeen bestuur. bestuur van het bedrijf. Kijk, dat is een uh, heldere en duidelijke uitleg. Dan hebben we dat probleem ook uh, uh, van de wereld uh, geholpen... Um, is er nog mogelijkheid om het beleid bij te stellen? Ja, uiteraard. Ja, nou ja. Nou, ik, nee, ik, ik, ik, we blijven ik, ik bijstellen. Zei, ik, ik zei al, ik <coughs> verwacht niet dat spontaan vanavond het vuurwerk uitbreekt en mensen uh, feestvierend door de straat te gaan, hoe goed het, parkeer, dat het parkeerbeleid perfect is. En we kunnen er eigenlijk vanaf nu al mee stoppen. Uh, er, zullen, er zullen altijd stappen zijn die, die verbeterd moeten worden. Ik zie nu heel veel opmerkingen binnenkomen over de grenzen van de zones A en B. Ja, ongetwijfeld moeten we daar uh, nog, nog bij schaven. De Raad heeft een motie ingediend dat we binnen die, die zones... misschien moeten kijken naar zijn er die plekjes... waar je wel ook goedkope dagkaarten kunt toevoegen. Inderdaad voor logieverstrekkers die wel heel ver van PC af afzitten. Maar wellicht kan er ergens uh, een veldje worden gevonden... waar je het tarief kunt verlagen. Um, dus zo, zo zijn we altijd aan het, aan het bijsturen op wat, wat kleinere uh, zaken. En we hebben nu ook gezegd, dit blijft nu anderhalf jaar... Uh, blijft deze, de hoofdmoot van dit beleid, zeg maar, staan... Ja, maar dat gaan we ook weer evalueren. Dus ergens het komende jaar uh, gaat er weer een evaluatie plaatsvinden. Ja. Waarin we weer gewoon de knelpunten ophalen en die proberen op te lossen. Het is een continu proces om, uh, om het beter te maken. Het heeft dus niet heel veel zin voor uh, iemand die ah. iets niet helemaal goed vindt... Uh, om daar weer een hele tirades over te beginnen. Dit blijft wel voor anderhalf jaar staan. Uh, maar, dat, kleine... uh, maar dan juist heeft het zin om daar, als je ergens niet tevreden over bent... om dat te laten weten. Uh, want er is maar één manier waarop we knelpunten uh, zien. En dat is dat mensen dat laten horen. Ja, maar dan misschien op het moment dat er een enquête is... of dat je... Blijven mopperen om het mopperen heeft ook niet zo? Ja, mopper, zin. Mopperen om het mopperen heeft geen zin. Uh, suggesties en ideeën en... Uh, dat bedoel ik. Goh, pakt dit nou wel uit zoals het bedoeld is? Of kan het niet beter zo? is altijd wel. Ja, dus dat is altijd een dialoog ja, mogelijk. De deur staat uit, uit. open. Ja. En, en mag ik je niet vragen... Ben je niet ontzettend moe van het parkeerbeleid inmiddels? Uh, ik bedoel, als columnist uh, zelf, ik, <laughs> ik Moet ik er nu weer een column aan wijden? Dat durf ik al wijden niet weer. Uh, eigenlijk niet, want... Ah, uh, uh, we zagen vorig jaar dat er echt heel veel tegenstand was en heel veel kritiek. En mensen die echt heel boos waren op dat parkeerbeleid. En we weten tegelijk dat het nooit perfect gaat worden. Maar ik vind het wel, uh, het maakt mijn werk wel heel interessant om toch die grote stappen te zetten. Om het toch beter uh, te proberen te verbeteren voor mensen. En dat, ik word er in die zin niet moe van, maar ik krijg de energie van dat ik... Uh, het leuke van mijn werk is dat ik gewoon in de praktijk dingen kan proberen te verbeteren. En dat is met het parkeerbeleid zeker, uh, zeker aan de hand. Nou, dit is uh, goed nieuws voor de Zandvoorten. <laughs> Er is uh, nog een andere vraag. Ik had nog een uh, aanvullende vraag. Want uh, nou, je, je zei net inderdaad, of u zei net, uh, dat er minder mensen als het goed is boos worden ten opzichte van vorig jaar over het parkeerbeleid. Alleen uh, is ook bijvoorbeeld ondernemersbelangen zandvoort best wel kritisch over de aanpassingen. Hoe, hoe heeft u die balans gemaakt zeg maar, uh, tussen inwoner en ondernemer? Die eigenlijk best al in een brief afgelopen weken aangeven dat ze het niet zien zitten deze zomer. Nee, dat klopt. En, en vorige zomer kregen we vanuit een aantal woonwijken... Uh, heel veel kritiek dat, er, dat het bij hun in de wijk... wel heel goedkoop werd om uh, te parkeren. En dat bleek ook in de praktijk zo uit te pakken... dat er best wel veel toeristen stonden... op die dagen dat je het eigenlijk niet, uh, niet wilt. Um, dus dat is altijd zoeken naar een balans. En de balans schuift uh, hier wel degelijk iets meer... richting het beschermen van de inwoners van die wijk. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als ondernemer... als hotelier... je wilt, je wilt gastvrij zijn, ook naar je gasten toe. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dan het niet ziet zitten dat het in die woonwijken verder ontmoedigd uh, wordt. Um, maar als je ziet hoeveel inwoners hebben geklaagd... over de hoeveelheid toeristen die daar stonden... is het soms ook nodig om die lastige keus uh, te maken. Waarbij we wel ook richting ondernemers ook hebben gezegd... Uh, want een van hun mensen was ook om laat een losplaats... in de buurt van hotels uh, te, te zoeken. En daar gaan we ook serieus mee, uh, mee aan de slag. Dus ik, uh, ik snap heel goed de, de, de, de teleurstelling en de, en de boosheid. Uh, maar dat komt simpelweg omdat je aan het zoeken bent naar een nieuwe, uh, nieuwe balans. En als ik zie hoeveel klachten ik vanuit inwoners heb gekregen afgelopen zomer, ja. uh, is dat helaas wel uh, noodzakelijk. En dan, dan ook niet vergelijkbaar met de knelpunten die nu misschien weer opnieuw ontstaan, maar dan bij een andere groep. Ja, er zullen waarschijnlijk ook weer ja. nieuwe knelpunten ontstaan. Daarom zei ik ook, het is niet hiermee af. Uh, morgen kan de beleidsambtenaar op vakantie uh, en, en heb ik het wat rustiger. Het, is, uh, het blijft bijschaven en verbeteren en, en bijsturen en evolueren. Er zullen nieuwe knelpunten ontstaan die we soms wel kunnen oplossen en soms, uh, soms niet. En bent u dan meer voor de politiek van dat het per motie bijvoorbeeld wordt aangepast... of echt ja, dat je weer in zijn geheel het gaat bekijken? Daar is natuurlijk ook wel wat kritiek op geweest in de Raad. Ja, dat zal een combinatie van beide zijn. Kijk, we gaan een grote evaluatie doen waarin je ook die, echt die afwegingen gaat maken op, op grotere schaal. Um, en van iedereen een integraal een aantal knelpunten weer gaat inventariseren. Um, of hoe we die evaluatie ook vormgeven, dat moeten we nog, uh, nog zien... Uh, maar als er morgen een knelpunt ontstaat wat, mor wat morgen opgelost moet worden... dan, ja, dan lijkt mij een motie de, de uitstekende manier om een wethouder uh, op pad te sturen. Zoals, uh, uh, nou, we hebben een tekort aan, aan, aan uh, goedkope parkeerplaatsen bij, meer bij logies in de buurt. Dan vind ik het heel logisch dat de Raad zegt, ja, kijk daar even naar. En stroom ook niet om af en toe uh, van een afgebakend stukje grond de tarieven te verlagen. Want dat geeft ons als college ook de bewegingsvrijheid om dat, uh, dat te doen. Ja. En is het ook niet zo dat... Uh... Dat je ook moet kijken, ook als Zandvoort, dat het wel eens pijn kan doen naar de ontwikkelingen die in de samenleving plaatsvinden. We gaan natuurlijk steeds meer duurzaam willen zijn. Je wilt ook een beetje een groene badplaats zijn. Gelukkig komt het aller, allergrootste deel van onze bezoekers niet met de auto naar Zandvoort. En misschien moet het nog wel iets minder worden. Nou, ik geloof dat het, het wisselt per dag. Als je op zo'n hele drukke zomerse dag kijkt. Dan komt het, het leeuwendeel van de toeristen komt met de fiets of met, uh, met het openbaar vervoer. Met name uit, uh, uit de regio. Uh, maar op een winterse dag zie je dat, er, dat het ook best wel druk kan zijn in het dorp. Uh, en dat er dan juist best wel meer, meer mensen met, juist met de auto komen. Dat het regenachtig, winderig. Dan wil men lekker op het strand uitwaaien en een kop warm chocomel halen. Uh, en dan komen ze niet met de fiets. Nee, maar het regent ook niet in de trein of in de bus. Het regent ook niet in de trein en de bus, <lacht> ja. maar wel op weg naar de trein en de bus. Want die toch meestal niet, uh, niet recht voor de deur. Dus je ziet in, in onze cijfers hier dat er ja. die wat minder zomers te dagen, dat het de auto nog steeds de hoofdmoot uh, is. En dat me, gaan we ook weer een, een, een, een spotgoedkoop tarief maken in de winter? Nou ja, er uh, blijft een goedkope wintertarief. Ja? Ja. Ja. Ja, het is niet spotgoedkoop, want je blijft, blijft betalen. Het is niet gratis, uh, maar er blijft een, een goedkope wintertarief. Ja, maar het ja. was eerst 50 cent of zo per uur. Ja, dat, en, dat is voor uh, mijn euro. Ja. Dat is nog steeds zo. Ja. Oh, ja, het is nog dus steeds aanzienlijk goedkoper. Dus we doen heel erg aardig voor, voor de toeristen om in de winter nog hier te komen. Ja, maar dat is ook logisch. Ja. We zijn ook een gasvrije badplaats. En ik vind ook in de zomer de tarieven niet uh, overdreven duur. Als je kijkt op Pace uit waar je 2,50 per uur betaalt of 15 euro voor een hele dag. Um, het is volgens mij geen geld om uh, een dagje naar het strand te gaan. Nee, als je een dagje in Amsterdam gaat, ben je wat meer kwijt Zeker. Uh, ja. Ja. En, en zeker omdat bij ons de, die goedkope plaatsen zijn eigenlijk nog de beste plaatsen ook. Want vanaf P zuid ben je, je, je, je twee tellen op het strand. De, de Noord Boulevard zijn ook hartstikke goedkoop. Ook 15 euro per dag, 250 per uur. Nou, je, je loopt zo het strand op. Dus het, onze beste plaatsen zijn eigenlijk gereserveerd voor de... Ja, dus het liberale beginsel van de schaarste doet de prijs bepalen. Dat is eigenlijk wel een beetje toegepast. In de winter goedkoop. In de zomer is het overbezet. Ja, dan moet u iets meer betalen. zo ja. Ja, dus af en toe zijn de liberale beginselen nog best, best aardig. Nou, ja. ja, dat is een, een hele mooie afsluiter. <lacht> dankjewel, nee, dankjewel voor de toelichting. Don't you forget Who goes up, must come down Climb so high Tell me how It feels Call me when you're Het nummer van Cage the Elephant met Black Madonna. En dan kijk ik even naar mijn collega Roy, want we gaan weer verder met het programma. De volgende gast uh, hangt aan de lijn, dus als je de koptelefoon opzet, dan uh, zijn we verbonden. Goedendag, u hebt aan de telefoon waarschijnlijk hebben we dan uh, Robert Mekel. Ja, goedemorgen. met... Uh... Rob McRelen is er tegenwoordig. Ah, artiestenaam. Ja, ja, zeker de artiestenaam. <laughs> ja, we weten dat er een echt, een echt mens onder zit. Dat, dat moeten we natuurlijk de, de luisteraar ook even duidelijk maken. Maar uh, helemaal uh, vanuit het uh, verre den oever uh, liedjes maken over Zandvoort. Uh, ja, ik heb in de jaren 80, uh, en mijn jeugdjaren ook trouwens, heel veel in Zandvoort. Uh, uh, muziek gemaakt en uh, ook altijd op stroom uh, met de ouders en de familie. Sanford die uh, ligt me na aan het hart. En, uh, het, uh, het is, uh, in die, die jaren heb ik ook veel liedjes veel gemaakt en ik ben ze nu eigenlijk het opnemen. Ah, dus er komt uh, een soort uh, album aan? Ja, ik zit op dit moment op uh, uh, 25 nummers die ik opgenomen heb, maar ik moet er nog een stuk of 40 dus er komt nog veel meer aan. het is geen ander, het is een, en, is een, er is, een reeks. Ja, ja, dat wordt, uh, wordt een heel verhaal nog. Ja. Wat interessant. En, en, en uh, is dat een soort project dat u zo nu allemaal opneemt? Nou, ik ben uh, nu al op leeftijd natuurlijk. En ik, uh, ik wil, uh, voordat ik omval, ik hoop dat het nog een tijd gaat duren, maar voordat ik omval wil ik ze allemaal vastgelegd hebben. Dus dan... Uh, ...allemaal klaar zijn, zeg maar. Oh, oké. Okay. En, en komt er ook nog wel eens een nieuw liedje bij? Of uh, bent u daarmee gestopt, zullen we er nog veertig moet opnemen? Nou, ik, heb, ik, ik schrijf uh, heel veel songs nog. En inspiratie genoeg. En ik heb zeker uh, minimaal uh, één of twee keer per week... ...dat ik een nieuw lied voorbereid. Dus uh, de, de, het groeit verstaag. Ah, dat gaan we dan opnemen. Gaat het natuurlijk ook niet lukken. Of ja, dat... ik heb zelf een, uh, een opnamestudiootje... Uh, uh, ...in de garage, en, uh, dus ik kan elke dag als ik zin heb en inspiratie heb, dan ga ik de garage in en dan uh, ben ik lekker aan het, uh, aan het opnemen, zeg maar. Wow, wat, wat goed. En, uh, <coughs> en helemaal uit Den Oever, uh, komt u nog wel eens in Zandvoort? Um, ik ben er al jaren niet meer geweest. Huh? De laatste keer dat ik er was was in 1985. Dat is heel lang geleden. Uh, ja, ik, ik woonde vroeger in de Halemermeer, in Leinden ja bij Bad Oeverdorp. en uh, ja dat was dus met een half uurtje was ik op het strand natuurlijk ja maar door die 1 ben ik uh, verhuisd naar Den Oever en uh, ja ik ga hier niet meer weg maar het staat al op de nominatie uh, om binnenkort uh, toch een keer naar Sandvort te komen ja want ik heb uh, contact gekregen weer via uh, het web zeg maar met Ronald Rietberg. ja uh, die, uh, die was vroeger de eigenaar van uh, de Moestas. Ja, zeker, bekend. bekend. En, en daar heb ik twee jaar als uh, uh, uh, uh, huismuzikant gewerkt met uh, Steffi in de achter de bar en uh, Loes, in uh, Luzi heet ze tegenwoordig. Uh, die uh, deed de bediening en. Uh, ja, Ronald was natuurlijk, had de supervisie, Die deed ook de nachtkeuken en dat soort dingen. Dat was van tien, tot, van tien uur s'avonds avonds, morgen zes uur. Van tien uur s'avonds tot ochtend zes uur. Ja. Ik ben benieuwd of de huidige bewoners van de Haltestraat er ook heel blij mee zijn. dat we deze tijd nog zouden hanteren. Maar. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, maar, maar heeft Albert heel veel liedjes ook over Zandvoort zelf gemaakt? Uh, ja, vooral over de, de strand en over de zee, hè? Ja. Ik, ik heb uh, een, een song dat is uh, The Lady of the Dawn. Die heb ik toen geschreven. Die heb ik ook bij een van de paviljoens uh, overdag wel eens een keer zitten muzieken. Uh, ik geloof dat het bij Johnny op uh, soundtrain nummer 7 was. Uh, waar ik dat toen gedaan heb. Maar u zingt nog steeds, u schrijft nog steeds. Treedt u ook nog wel eens op? Uh, nee, ik heb er al 40 jaar niet meer opgetreden. Oh jee. En, uh, maar mijn stem is nog steeds goed. Yeah. En, uh, het, uh, ik heb ook de apparatuur niet om op te treden. Maar goed, dat is een kwestie van een paar versterkers en een microfoon. En dan, uh, dan, Ik ben het aan het voorbereiden om uh, toch weer hier en daar wat optredens te doen. Nou, het ik ben nou een, een heel erg mooi iets, bijvoorbeeld uh, tijdens de historische Grand Prix of zo. Om dan ook maar meteen uh, met historische muziek uit te pakken. En uh, toch een keer te kijken of u niet een keer in Zandvoort een avondje kan optreden. Uh, ik... Ja, wat u zegt, uh, circuit. Ik heb een song geschreven over zo'n Zandvoort, uh, een bluesje, En daar zit ook uh, de oude... Uh, het, uh, het circuit zit erin. En er wordt ook Max in bezongen, zeg maar. Nou, dus dat is van dat zo'n is, dat is prachtig race-nummer. Uh, dat moeten we zeker deze zomer gaan, uh, gaan draaien dan hier op de radio. Ja, nou, ik weet niet of u al mijn songs al heeft. Wat ik gemaakt heb tot nog toe, anders ga ik die via WeTransfer Even doorsturen naar u. Ja, later. Nee. Wij hebben meteen het nummer. Uh, Zandvoort aan Zee klaarstaan. Die, oh, die leuk, hebben we doorgekregen. Klaar, ja. ja. Maar dat was wel een inkoppertje, natuurlijk. Het nummer. Zandvoort aan Zee <laughs> klaarzetten. Ja, dat is. Uh, ja, de, de, de nieuwste die ik gemaakt heb over Zandvoort. En. Uh, ja, Walking by the Seaside is zo'n nummer. Uh, ik heb een. Uh, uh, Sunshine City geschreven nou, Ik noem Sound voor de City Want het is mogelijk uitgegroeid En een stad aan het worden natuurlijk uh, Ik heb ook een nummer dat, dat is in het Engelstalig dan Ik doe Nederlands en Engels Muziek schrijven uh, Een Engels nummer En dan noem ik de Sandy Hill uh, Stroomtent in Oh well, oké okay. ja, die, die, die zat vroeger tegenover Bouwers Hotel met de eerste standafgang daar naar beneden. En uh, overdag was ik daar met Stef, de barkeeper. We waren we er heel vaak op vertoeven. We gingen we alles rond in het af en overal even kijken. En hier en daar heb ik wel eens uh, muziekje gedaan. Dus. Ja, ja, we hebben een heel leuk leven in het gehad als ik het zo beluister. Ja, het was schitterend. Ja, het was een prachtige tijd. Ik heb met Ronald Rietbergen heb ik daar uh, regelmatig nog een gesprekje over. En uh, we delen wel eens wat oude foto's. Dus het Zandvoort uh, zit in mijn hart. Nou, ik vind dan uh, moet Zandvoort u maar eens uitnodigen. Die apparatuur die valt vast wel te huren en dan lijkt het me ontzettend leuk om, uh, om uh, u een keer hier te horen optreden. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd, zeker in aanloop naar uh, 75 jaar circuit en uh, de nieuwe Formule 1 die weer gereden gaat worden, met Max, uh, naar dat nummer uh, over Zandvoort uh, en het circuit. Ja, en in de song van, uh, van uh, Song City, daar heb ik dan ook in zitten van... Uh, Max is our number one, the first in the final round. En de Tarsanbos zit erin natuurlijk. Dat zijn uh, wel grappige muziekstukjes. Leuk. Nou, hartstikke leuk. Ik zou... Uh, nou, we gaan uh, zorgen dat... Uh, u heeft contact met onze uh, omroep, toch? Ja, ja ik heb... Uh, via Facebook en via uh, e-mail heb ik nou contact met u. Dus ik zal wel... Uh, een, een serie zong doormelen. Ja, dat lijkt me ontzettend leuk. Dan kunnen we daar misschien in deze uitzending een soort thema van maken. Om iedere keer een nieuwe song te laten horen. Ja, prima. En ik ja. denk dat zeker veel uh, oudere luisteraars uh, precies weten uh, wie uh, Rob Makreel is. Ja, dat gaat, begint nu te groeien zo'n beetje. Dus, uh. ja. Bent u er ook? Jazeker. Ja, oké. Okay. En we hebben nu dan het nummer Zandvoort aan zee klaarstaan. Kunt u daar misschien kort iets in leidens over vertellen en dan uh, spelen we hem af. Ja, van jongen oud. Als we naar het strand gaan, dan uh, is het uh, blote voetjes in het zand. En daar zing ik dus ook over. En uh, ja, het mooiste strand van Nederland is toch Zandvoort aan zee. Hè? Dus bij deze. Dank u wel. Fijne dag nog. Ja, vanzelfde. Bedankt voor het interview. Blote voetjes. In het zand, glimmend van de zonnebrand, rotten plaat tot aan het zand. De zee heeft geen overkant, het mooiste strand van Nederland, het Noordzeestrand. Over de duinen zon zee en zon, het warme zonnetje. Stijndeloze strand, Langs de vloedlijn, Wind in mijn Kind met een emmertje Schep een eetje klaar Langs het zoute water Schelpen in het zon Liefde stelletjes Lopen hand in hond Spelende kinderen Vlieger in zijn vlucht, dromen vlieg ik mee door de blauwe lucht. Blote voetjes in het zand, glimmend van de zonnebrand. Rotten beplaat door aan het zand. De zee heeft geen overkom. Het mooiste strand van Nederland. Het Noordzeestrand. We gaan naar voor voord Het Noordzeestrand. We gaan naar zaan en zand. We gaan naar Zandvoort, Alleen om met z'n twee. We gaan naar Zandvoort, De golven brengen in het zwind De stoere strandwacht zwemt er tegenin Het is weer zover, het terras zit vol Er is zo me muziek, de mensen hebben lol de Vlaggetjes zwaaien aan de haringkar Klinkt een belletje voor mijn kreel schaar. In het dorp zijn kroegjes, maar een discothee, Veel restaurantjes en een krantcafé. Blauwe Blote voetjes in het zon, glimmen van de zonnebrand. Verachter me Toen aan kat De zee heeft geen overkom. Het mooiste strand van Nederland, Het Noordzeestrand. We gaan naar voor Het Noordzeestrand. We gaan naar zon zo'n en Zand. We gaan naar voor. En met z'n twee we gaan naar Zandvoort, Zandvoort aan zee. Ja, we danken Rob Makreel voor de instelling van dit nummer en het gesprek zojuist, een bijzonder nummer over Zandvoort. Het ritme van Zandvoort. Is dying woo eh hey. Now to another nation Just to see who I was for me who I came to be Yeah, I to be Yeah, I put my foot down on the soil to teach me about your foreign coin. I was just a smile in a backpack Listen up, I didn't even search But I found my soul Feel the sunlight on my skin Numbers. Still the same friends for the little town I grew up in. Still making new ones, I open up my arms to greet them to greet them Sing something for you, sitting on the sofa Write a couple songs in Venice Beach, California And as I step outside, I fall into the gold blue summer sky Met uh, to 2Tomorrow, ook een lekker zomers nummer. En dan geef ik hem weer door aan mijn collega Roy. Nou, we hebben genoten van het heerlijk stukje muziek. Ik hoorde mijn collega Jalmer niet praten, dus ik weet niet wat hij gezegd heeft. Ja, dat het een heel leuk muziekje was. Dat een heel leuk muziekje was. Ja, ja. ik hoorde wel Sunrise, uh, maar dat is niet helemaal gelukt nog vandaag. het regent buiten. Niet, nee. Nee, je hoorde wel de zee op de achtergrond. We hoorden gelukkig wel de zee, maar ja. er is een hele leuke braderie hier vandaag in het dorp. Dus ik zou ja. zeggen, regenjas aan, paraplu mee en gewoon lekker het dorp in, want er is uh, genoeg te doen. En aan de telefoon hebben wij, als het goed is, uh, Ronnie Brouwer. Ja, goedemiddag. Overmorgen morgen is het nog, hè? Ja, morgen. Ja, ja. goedemorgen. Ja, het is natuurlijk voor jou helemaal vroeg als hoor horecaman. Al, uh... Ja, uh, inderdaad. Ik, ja, de, de, we gaan het hebben, onder andere, over de afsluiting van de Haltestraat. Ja, ik dacht alleen al uh, daarover, maar uh, als er meer dingen zijn, dan uh, hoor ik het wel. Uh... Ja, we willen natuurlijk al, al, nog allemaal andere leuke dingen weten waar je bij betrokken bent. Uh, maar jij bent natuurlijk heel boos dat de Haltestraat afgesloten is, want dan kunnen de cafébezoekers niet voor de deur parkeren. Nee. Oh. Oké, okay, nee, okay, gelukkig. Ja. Wij zijn er heel blij mee. Uh, het is alleen jammer dat het zo'n korte periode is. Maar, uh, en dat het weer nu niet mee zit. Ja. Want dat zal je net zien natuurlijk. Want we hebben een hele maand mooi weer gehad. En, uh, en toen was het nog niet afgesloten. En nu is het eindelijk afgesloten. En uh, ja, kunnen we de terrasje niet echt uh, optimaal uh, gebruiken, zeg maar. Nee, nou, laten we hopen dat dit uh, weer van tijdelijke aard is. Dat alle planten weer water hebben en dat we weer verder kunnen. Maar jullie zijn er dus echt, echt blij mee. Het scheelt het erg voor de horeca als de haltestraat dicht is? Nou ja, het is toen natuurlijk begonnen in de coronatijd om, ja. uh, om toch wat meer ruimte te krijgen om uh, je bedrijf te exploiteren. En uh, toen bleek dus echt dat het een hele gezellige horecastraat werd door al die uh, wat, wat grotere terrassen en dat de wandelaars gewoon op straat konden, konden lopen. En ja. ja, het ziet er veel toeristischer en gezelliger uit. En daar is denk ik iedereen het wel mee eens. Er zijn, natuurlijk zijn er wel een aantal mensen ja, er niet blij mee, een aantal winkeliers en dat soort dingen. Dat begrijp ik ook wel. Daarom hebben we ook een uh, compromis afgesloten dat we pas om vijf uur gaan afsluiten. Zodat ze er zo min mogelijk last van hebben. En er zijn er natuurlijk een aantal bewoners die wat meer problemen hebben om bij huis te komen. Maar goed, over het algemeen is het wel iets positiefs denk ik. Ja, nou ja, persoonlijk uh, vind ik het ook dat is de Halterstraat een echte, uh, ja, een, een, een straat is waar je lekker zo rond kan lopen. Van uh, terrasje naar terrasje, van kroegje naar kroegje, restaurantje naar restaurantje. Het uh, voelt heel erg uh, Zuid-Europeaans aan. Ja, dat, dat is ook de, de hele uitstraling die we willen creëren natuurlijk. Het is wel jammer dat het maar voor, voor twee maanden is. Maar, maar goed, uh, wat niet is, kan nog komen, denk ik. Ja, nou, er komt natuurlijk een evaluatie. En dan misschien uh, kan dan gepleit worden om het uh, wat langer te doen. Ja, dat is wel de, de planning natuurlijk. En ook de afsluiting zelf. Uh, wat nu met een hek uh, gebeurt, dat moet ook uh, wat mooier. Maar ja, dat zijn allemaal toekomstplannen die nog uh, gerealiseerd kunnen worden. Dus uh, ja. dat komt uh, denk ik allemaal wel goed. Er waren wel wat uh, uh, kritische geluiden. Ook, uh, niet alleen over, over de afsluiting, want er veel mensen. Die vinden dat zelf ook leuk. Maar er waren ook wel kritische geluiden over de kosten van die afsluiting. 80.000 euro voor twee maanden. Dat is gewoon 1.500 euro per dag. Ja, dat is een hoop geld. Ik weet ook niet precies waar dat vandaan komt. Maar het meeste geld gaat denk ik uit naar de, de, de, de, de, de handhavers, zeg maar. Die het moeten handhaven. En dat afgesloten moet worden. moet weer geopend worden. Kijk, als het straks allemaal automatisch gaat... dan, dan zal het een stuk minder kosten... Okay. Maar nu uh, moet dat allemaal met de hand gebeuren en het moet gecontroleerd worden. En de mensen moeten er nog aan wennen. Kijk, we uh, moeten niet van die elektrische fietsen met uh, 30, 40 km per uur door die Hansstraat razen, natuurlijk. Nee. Dus dat moet wel gehandhaafd worden. En daar moeten de mensen nog uh, even aan wennen. En uh, ja, dat, dat kost in het begin dan ook geld. Ja, en uh, er waren ook weer vragen moeten die hork misschien wat meer per cario gaan betalen? Of belasting over een terras? Ja, dat je, we, we worden sowieso altijd al als melkkoetjes uh, <laughs> gebruikt, dus uh, dat zal er misschien in de toekomst wel aankomen. Maar ja, we, we hebben al zoveel kosten bij de gemeente, dat uh, ja uh, als dat er ook nog een keertje bij komt, ja, dan heb het ook geen zin om het allemaal te gaan doen natuurlijk. Maar uh, we proberen juist wat extra geld te, te verdienen, zodat we ja, toch kunnen overleven en kunnen, kunnen bestaan. Ja, en er werken natuurlijk ook een heleboel mensen in, uh, in de horeca, dus laten we dat ook niet vergeten. Ja, precies. En uh, ja, dat brengt allemaal wel uh, toerisme natuurlijk, uh, denk ik. Ja, ja en je, je moet het natuurlijk ook iets breder zien. Het is niet alleen maar voor de ondernemer in de Halterstraat. Het is ook gewoon dat Zandvoort weer een gezellig dorp is waar je naartoe kan gaan om een gezellige avond te hebben. Ja, sowieso. En er zijn ook best winkeliers die, uh, die het heel prettig vinden dat het afgesloten wordt. Want de, de, de wandelaars, die, die wandelen Russel doorheen, dus die gaan ook wat eerder een winkeltje in. In plaats van dat ze doorheen uh, razen met een auto. Ja. En uh, ja, en ik weet niet wat jouw ervaring is, maar als jij uh, met je auto de Alpenstaat in wil en je wil ergens parkeren, er is nooit plek. Nee. Dat dus is uh, zo. Ja. Ja. ja. Dus uh, ja. Dus wat dat betreft uh, is er geen, uh, ja, geen mankement, uh, denk ik. Nee, ik ben het met je eens. Ik denk dat als je door de Haltestraat, Ik loop zelf meestal door de Haltestraat, en dan loop je langs winkels en zeg je... Hé, hey, wat grappig, wat staat hier, een leuke plant of een leuke plantpot. Of uh, ja. uh, ik loop langs de slager en ik denk, nou, ik, ik moet weer een stukje uh, rundvlees meenemen. Uh, ja. Allerlei dingen waar die, die je met de auto niet zo snel zou doen. Want dan heb je geen parkeerplaats en denk je, nou, ik ga wel naar Albert Heijn ja precies, dan rij je toch gauw door en dan ga daar wel even ergens anders naartoe en dan uh, ja, en wandelend uh, zie je toch meer inderdaad, dat heb je gelijk in ja en uh, maar goed, alle horecone-ondernemers die hebben de dus zin en dan gaan er ook nu uh, nog extra dingen in de Haltestraat gebeuren, want je bent natuurlijk niet alleen maar bezig met de afsluiting, maar ook van de muziekfestivals. Klopt, ja. Ja, we hebben nog, ja, dit jaar gaat het een beetje moeizaam met de met de, de vergunning aanvragen en dat soort dingen. Maar het komt allemaal wel voor elkaar. En we hebben nu uh, volgende week de eerste festival weer in de Haltstraat. Uh, na, na de Koningsdag dan. En dat is dan Dancing in the Streets, Dat is uh, zaterdag. Dus dan komen er weer uh, leuke DJ's uh, muziek draaien. En uh, ja, de straat is afgesloten. Dus uh, er is ruimte genoeg om te dansen. Oké, okay, dus dancing in de suite en dan komen er uh, uh, podia op verschillende plekken in de Halterstraat? Ja, dan komen er in de Halterstraat, in het Gasthuisplein. Uh, dus uh, ja, overal uh, gezellige muziek. Dus ja, de, de, de een heeft 90-jarige muziek, dan heeft wat dansmuziek, muziek dan uh, ja, heeft disco. Dus uh, ja, het is heel gezellig. Je kan, je kan eigenlijk gewoon muziek hoppen. Ja, ja, precies. Ach, dat is een beetje de bedoeling. Een beetje dansend door de straat, zeg ik maar. Ja, ja dansen door de straat van, van café naar café, van de DJ naar DJ. Ja, de... precies. Hartstikke leuk. En dat, uh, dus. dat welke datum is dat? Dat is 18 juli. Dus volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag. En dan juli. Ja, en hebben we 29 juli hebben we de Amsterdamse avond. Dus dan uh, komen ook weer allerlei podia's uh, door het centrum. Met allerlei leuke Hollandse zangers. Dus dat is weer een heel ander thema. Ja, is dus een beetje de vanen ons een beetje in de Jordaan. Ja, precies. Maar dat niet alleen natuurlijk. Niet, niet, licht, uh, niet alleen Amsterdam, maar wel, wel uh, leuk uh, Nederlandstalig en uh, gewoon gezellig. Dus uh, dat is elk jaar weer een uh, leuk festival. Een dus, uh, beetje, beetje vergelijkbaar, ook weer voor uh, verschillende podia op het Gasthuisplein ja. uh, uh, ja, ja, staat. Ja. ja, klopt. Overal. Dus okay. Dat is hartstikke gezellig. Nou, dat is de tweede. Dus... En dan uh, is er nog een derde. Ja, dan, dan, er komt nog een derde. Dat is dan op het, op het Haardhuisplein. Dat is weer een groter festival. En dat is. Uh, uh, Eve nodigt uit, hè. Dus de, het grote Eve-event met, ja. met, met uh, grote artiesten. Uh, dus we, ja, de, dat, uh, dat wordt weer een heel groot evenement. Dus, uh, ja, dat was dat vlak, voor de, vlak voor de Formule 1 natuurlijk. Dat was uh, vorig jaar uh, erg geslaagd. Ja. Zeker. Het was een ontzettend uh, druk festival. Uh, uh, er was nog wel wat gesput over dat, dat festival wat te laat afgelopen was. Gaan jullie dit jaar wel een beetje op tijd stoppen? Nou, volgens mij was hij precies op tijd afgelopen. Oh, oh, dus. oké, ja. <laughs> ja, ja, de hortingzats word wordt natuurlijk al vaak gesputterd. Uh, maar... Ja, maar dat zijn we wel gewend. Dat, dat, dat hoort er ook een beetje bij. Hè. Dat is waar. Toch? Ja, ja. absoluut. Ja, ik heb ervan genoten. Ik zat uh, eerst de rij met een balkon. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Jij hebt uh, ruim zicht zelfs. Nou, dat, dat valt tegen. Ik heb de gemeente al een paar keer gevraagd om die bomen te snoeien. Dat doen ze dan wel, maar die groeien iedere keer weer terug. Dus ik, uh, ik zie er niet zoveel van. <laughs> Ja, en nu heb je zo'n hele grote uh, witte ding uh, op, midden op het plein natuurlijk, hè? het uh, muziek. Uh... Ja, vind je dat ook niet als uh, organisator? Wie zet nou zo'n ding uh, midden in de in het toeristenseizoen? Uh, zo'n witte kooi eromheen? Ja, dat is, weer een heel, dat, dat is ook weer zo'n hele discussie, natuurlijk. Ja, is... Ik ben ook blij dat we niet nog in die tussentijd uh, een groot festival op de plein hebben. Want dan zouden we wel een probleem gaan, denk ik. Ja, en, en dus je de, het probleem is natuurlijk dat als je mensen om dat ding heen staan, normaal gesproken keek je er doorheen. En dan kon je toch nog zien wat er op het plein ja. aan de andere kant gaat. Precies. Ja. Dus, uh, ik, zou... weet ook niet dit, ik weet ook niet hoe lang dit gaat duren. Maar, uh... Nou, ik vind het wel een uh, goed idee om dat eens even te vragen bij de gemeente. En dan zal ik dat uh, middels een column uh, aanbanen om het wat sneller te doen. <lacht> Ja, daar ben jij wel goed in natuurlijk. Ja, ik doe mijn best. Hè. Iedereen moet inz zich inzetten voor Zandvoort. Ja, zo is het. Maar jullie hebben er zin in. En hebben jullie vandaag nog iets naar de aanleiding van de braderie? Is dat, of is het gewoon een gezellige avond? Uh? Nee, vandaag is het gewoon heel gezellig. Uh, ja, de, de, het weer zit niet heel erg goed mee. Maar uh, we, we hebben allemaal weer uitgebreide terrassen en dat soort dingen. Dus uh, ja, en je kan lekker uh, relaxed door de Altstraat. Nou, dus uh, we roepen de mensen op. Trek je niets aan van het weer. Pak je paraplu en je regenjas. Uh, ga lekker naar de braderie. En uh, ga daarna lekker een drankje doen in de Haltestraat. Dat plek... sowieso. Kijk, de, de temperatuur is niet echt koud. Dus uh, het is alleen een beetje winderig en een beetje nat. Maar, maar dat is, als het goed is, vanmiddag alweer afgelopen, geloof ik. Dus, uh, ja, kijk. dus dan wordt het alweer wat beter. Ik uh, zit hier ook nog tot twaalf uur aan de tafel gekluisterd en de microfoon. Dus daarna kan ik eens een beetje kijken hoe het erbij staat. Ja, dat is goed. Heel veel succes, uh, Ron... En alle andere horecaondernemers in de Haltestraat. En uh, maak er een mooie tijd van. Gaan we zeker doen, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Ja, tot zometeen in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort nog steeds live vanuit Rabbel op locatie. Nu nog een lekker muziekje voor de afsluiting van het tweede uur. Het eerste uur is het nog. Ja. I was scared Be to kwijt.